Stef Bandstra met het NWS Journaal. De kinderen die nog vastzaten na een massaontvoering in Nigeria vorige maand zijn vrijgelaten. Dat zegt de president van het West-Afrikaanse land. Een groep gewapende mannen nam afgelopen maand zo'n 300 kinderen mee van een katholiek internaat. Een deel wist zelf te ontsnappen en een deel werd na twee weken gered. Nu zouden de laatste 130 kinderen vrijkomen. Hoe ze aan ontvoerders zijn ontsnapt is nog niet bekend. Ontvoeringen van schoolkinderen komen vaker voor in Nigeria is vaak een verdienmodel voor criminele bendes. In Vendraai is een bewoner van een huis gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield kort na die steekpartij in Venderaai een man van 24 aan. Volgens L1 Nieuws raakte ook de verdachte gewond aan zijn rechterhand. Het huis en de omgeving zijn afgezet voor sporenonderzoek. De politie heeft nog niemand opgepakt na een schietpartij bij een McDonald's in Barendrecht. Op het parkeerterrein daar werden begin gisteravond schoten gelost. Omdat het rond etenstijd gebeurde, waren er ook veel getuigen. Mogelijk is het slachtoffer gevlucht, zegt de politie. Bij het restaurant zijn meerdere kogelhulsen gevonden. Later kwam er een melding van een brandstichting bij een bestelbus in de buurt. En de politie onderzoekt nog of er een verband is tussen beide zaken. In oud-voetballer Ibrahim Afvelij wordt assistentcoach... van hoofdtrainer Peter Bos bij PSV. Hij tekent een contract voor 2,5 jaar. Afvelij kwam 53 keer uit voor Oranje als international. Hij volgde de jeugdopleiding bij PSV en speelde daar 221 officiële duels. De afgelopen jaren deed Afvelij ervaring op als assistenttrainer... bij onder meer de jeugdopleiding van Feyenoord en bij Nederland onder 19. Als assistentcoach bij PSV volgt Afvelij André Ooyer op... Het weer. Vannacht is het droog bij een graad of drie. Later vandaag op veel plekken zon. Alleen in het noordoosten van het land is het wat bewolkter. Het wordt dan maximaal zeven graden. Dit was het nws Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 Yeah 4. looking like Said i would never ever... Zachtjes. Je valt is laag, ik blijf je kussen. Het moment is daar, ik roep je naam. In de stilte valt ik lig helemaal alleen, alleen zonder.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 Bye.